Dag! hoe wat ik wil! Mijn moeder zegt dit, mijn vader dit dat, mijn broer en mijn zus heeft iets anders. Mijn oma zegt goed, mijn opa zegt slecht, maar denk nou niet dat ik verander. Laat mij mijn gang nu maar gaan, ik kan het zelf verlaan. Vandaag is mijn dag. Ik wil wat ik doe, wat een ander om zegt Ach wat doet het er toe, de ene wil zus De ander weer zo, het kan me niet schelen Want ik ga lekker zo, een beetje van dit Een beetje van dat, ik heb het nog nooit zo voor elkaar gezien Wat een ander ook zegt, ach wat doet het ertoe? De een wil een zus en de ander weer zo. Het kan me niet schelen, want ik ga lekker zo. En een beetje van dit en een beetje van dat. Ik heb het nog nooit zo voor elkaar gehad. Ik lach als ik leef en leef als ik lach. En ik geniet steeds van uur. Elke...